Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. In een huis in de Belgische plaats Verviers heeft de politie drie terreurverdachten neergeschoten. Twee van hen zijn om het leven gekomen. De derde is gewond geraakt, meldt de Belgische justitie. Zo gaan om teruggekeerde Syrië-gangers. De politie viel het huis in Verviers ten oosten van Luik binnen... in het kader van een internationale actie tegen terrorisme. Onder meer in Brussel en Vlaams-Brabant zijn ook invallen gedaan. In Zaventum zijn twee terreurverdachten opgepakt. In zeven landen zijn invallen gedaan, onder meer in Jemen, meldt de Belgische zender VTM. Het OM in Nederland zegt dat er hier geen politieactie is geweest. De actie in Verviers was in de buurt van het treinstation. Getuigen zeggen dat ze daar aan het einde van de middag harde knallen en schoten hoorden. Een groot gebied rond het station is afgezet. Volgens de VRT stuitte de politie bij de inval in het huis in Vervier... op een groep jihadisten die zwaar bewapend waren. Onder meer met kalaschnikos. Het zou gaan om moslimfundamentalisten die van plan waren... om een aanslag te plegen op een politiebureau. De groep die mogelijk banden heeft met de islamitische staat... werd al een tijd in de gaten gehouden. Het Franse persbureau AFP meldt dat de inval verband houdt... met het netwerk rond de terrorist Koulibaly. Die doodde vorige week een Franse politieagent... En pleegde een dag later een aanslag in een Joodse supermarkt in Parijs waarbij hij vier mensen doodschoot. Voor ons AFP had Koulibaly zijn wapensom van de verdachten in Vervier gekregen. Rond deze tijd maakt het Belgische OM in Brussel op een persconferentie meer bekend. Ander nieuws, bijna duizend huishoudens in Velsen-Noord zitten nog dagen zonder gas. Bij graafwerkzaamheden is een gas- en waterleiding geraakt, zegt netbeheerder Liander. Er is water in de gasleiding terechtgekomen en het schoonmaken daarvan kost tijd. Vorige maand gebeurde hetzelfde in Apeldoorn. Daar stroomde na een breuk in een waterleiding modder en water in een gasleiding. Het weer. Vanavond trekt de regen weg en klaart het op. Langs de kust staat vannacht nog even een stormachtige wind. Morgen af en toe zon en vooral in het westen kans op een bui. Het wordt 7 graden. Vanaf het weekend gaat het s'nachts vriezen en is een winterse bui mogelijk. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. En wat gebeurt er? Dan heb je hier alles voorbereid. heb je ook mensen die op een gegeven moment de mail niet goed lezen. En die denken, oh, moest ik vanavond komen? Ja, je moest komen vanavond, Tony sprok. Maar uh, waarschijnlijk ging het even mis in de communicatie. Ja, dat krijg je ervan. En uh, Dus zijn er mensen die zich toch enigszins wat gepikeerd voelen... En die, ja, er staat wel wat. Voor, voor handel staat er in ieder geval. Maar dat kan volgende week nog een keer opnieuw worden uitgezonden. Overigens begonnen we met Night met The Whale. Zij gaat volgende week in Patronaat haar nieuwe album, haar debuutalbum presenteren. Doet ze tussen 8 en 10. Dat is precies de duur ook van deze uitzending. Wellicht dat wij daar nog wat mee gaan doen. Rondom dat we een aantal tracks van het album gaan draaien. Dus dat, dat op de avond dat de, de, het album dus live gaat. Dat is de bedoeling. Dit is de, eigenlijk de nieuwe single die te vinden is. En ik neem aan dat die ook op het album terug te vinden zal zijn. En terug te, terug te horen zal zijn. Top of Mind is die andere. Die heeft ze al sinds september... Heeft ze die van het afgelopen jaar al... Meerdere malen laten horen. En dat zal ook ongetwijfeld de komende donderdag zijn. Nou, volgende week donderdag. Dan hebben we hier, als het goed is, gewoon wel live muziek. En ook niet zomaar een band. Namelijk een band uit Vallendam. Ik moet er ook nog bij zeggen, als ik het dan toch over Vallendam heb. Deze week bereikte het nieuws dat William Bond uit Alaska is gestapt. Uh, dat had alles uh, te maken met uh, een aantal dingen uh, met werkzaamheden... die niet meer uh, te verenigen zijn met het werk wat die bij Alaska zouden moeten doen. En dus hebben uh, de jongens, uh, de, de andere drie, eigenlijk uh, ja, in goed overleg... en ook echt in goed overleg, want dat staat ook op, het, uh, op de pagina van, uh, van Alaska te lezen dat het uh, ja, als min of meer tijdgebrek uh, dat uh, William Bond geen tijd meer voor heeft... om met Alaska verder te gaan... Dat neemt niet weg dat de vier jongens, want William Bond heeft wel de afgelopen twee, ah, drie jaar meegewerkt aan het nieuwe album van Alaska. Wat toch dit jaar gaat verschijnen en of wij daar ook iets mee gaan doen. Dat is de volgende stap. Maar dat is een beetje het nieuws uit Volendam. En dan die band die volgende week hier gaat komen, want die komen ook uit Volendam. En als het goed is, spelen ze uh, um, ja, in wat... Uh, wat, wat uh, ...zalen of cafés... ...hoe je het maar noemen wilt in Groningen... ...dat is op dit moment heel erg de hotspot... ...van uh, muziek het Nederland... ...want Eurosonic Noordenslag... Uh, ...vindt op dit moment plaats... ...en dat zal ook uh, tot, tot en met het weekend... ...nog even doorgaan... Uh, ...daar zal uh, onder andere ook de popprijzen... ...worden verdeeld... ...en wie uh, daarmee aan de haal gaat van 2014... ...dat zal de komende dagen... ...wel duidelijk worden... ...overigens, deze band... ...en dan heb ik het over, Den Lion. Die zullen volgende week hier met uh, drie man Sterk. Uh, wie de vierde is uh, die verstek laten gaan, dat, zal, dat zullen we volgende week wel achterkomen. Uh, In elk geval, zei Paul Bond, we nemen wel onze zoetgevorste stemmen mee. Nou, daar kunnen we dus nu een stukje van uh, horen bij Fox of Hayes. Fox of Haze. Take me to places, but keep me Het leuke is dat uh, zij van de week bij het uh, programma BNN That's Live is uh, geweest. Uh, deze Jeruzal van als zoals zij uh, voluit heet. Het aardige ook is dat ik op een gegeven moment een tweet heb gestuurd van... Uh, nou, we zijn erachter. En wie retweet dit? Nou... Ere Corton. De ziekstag ook een beetje. Ik denk, uh, wat is dit? Maar goed, uh, er is een uitleg. Uh, dat zal Jeruzalem te zijn de tijd uh, ook gaan geven. Maar kennelijk is Erik Corton zeer gecharmeerd uh, van de, de muziek uh, van Jeruzalem van wie niet, zou ik bijna zeggen. Want als je toch al bijna 1800 uh, mensen op je pagina hebt staan... die allemaal het duimpje hebben gegeven... dan moet je toch wel wat in je mars hebben. En dat heeft zij ook. Dit is een uh, single die ze al een tijdje heeft uh, uitgebracht. Een tijdje geleden alweer. Maar als het goed is, komt er een, een nieuwe versie aan. En ik uh, meen dat dat... Uh, nou, dat is, dat is natuurlijk wel weer uh, de grap. Uh, dat, uh, dat zij dus bezig is uh, met, een, uh, met een EP. En daar moet ik eventjes razendsnel... Gaan zoeken wat dat ook alweer was. Uh, wat zij uh, online heeft uh, gezet. En bij BNN That's Live. Want dat uh, is uh, op een gegeven moment ook uh, de opname geweest. Krijg ik het er niet uit. Dat is leuk. Als je op een gegeven moment snel even denkt. op uh, YouTube iets te kunnen vinden. Ja, dan uh, heb je gewoon pech. Maar uh, misschien uh, dat ik hem nog alsnog uh, snel uh, kan vinden. Uh, welke had ze nou ook alweer uitgebracht? Dat is leuk. Zie je dat? Niet, kijk, Favorite Memory. Dat is dus het uh, nummer wat, uh, waar ze mee bezig is. En dat was ook wat zij um, heeft laten horen in dat programma BNN That's Live. Uh, daarvoor hoorde je um, overigens, was ook heel erg leuk. Uh, dat was Fax uh, of Hees van Dandelion. Die volgende week dus hier in de studio zijn. En dan gaan ze dus een akoestische set spelen. Heel klein. Maar daar zijn ze wel toe in staat. Als je de wereld draait door hebt gezien van vorig jaar ergens. Ik weet niet wanneer. Maar dat ging over de nieuwe lichting. Volendamse muzikanten. Daar hebben zij even laten horen wat ze allemaal kunnen. En ik ben ervan overtuigd dat ze dat volgende week hier ook wel het een en ander laten zien. En laten horen. Want dat zien dat kun je natuurlijk live doen op de webcam. Uh, dat is dus volgende week. Maar we hebben natuurlijk ook nog uh, muziek uh, hier liggen. Tijdje niet gehoord. Maar het blijft toch altijd wel heel erg spannend om uh, bijvoorbeeld dit nummer eens weer eens uh, eventjes uh, te horen. Uh, het is uh, de akoestische versie. Er is ook, uh, heb ik me laten vertellen, een studioversie. En die klinkt toch even wat vetter. Maar dat waren de afgelopen, uh, nou zeker de laatste week van december, toch wel de week van Aarzac Bullock. Uh, Isaac, die behoorlijk aan de weg aan de timmer is... hij uh, doet nog uh, in Haarlem het een en ander met de uh, Vivid Live Sessions. Dat zijn van die jam sessies uh, die hij uh, doet met collega-muzikanten. En Isaac die voelde zich geroepen om op een gegeven moment... ook iets voor Serious Request 2014 uh, te wat gaan doen. En hij heeft dus een, een liedje gemaakt over Anna. En Anna is ontsnapt uit de klauwen van... Uh, ja, Cony, dat uh, is het uh, liedje. En zij is uh, uiteindelijk heeft ze haar uh, leven op uh, de rit uh, gezet. Het is ook een beetje de actie uh, van Series Request 2014 geweest. Hands of Our Girls. En daar heeft uh, deze Isaac Bullock dan toch een heel mooi uh, liedje over weten te schrijven. En dat is dit mooie liedje geworden, namelijk Lioness. When he Thought it took all of took your pride and your joy your freedom taken away. your body shiny, stay your heart is strong is gold. maybe wipe your eyes you got a old soul forget him set you free lie on us take us take our arms and teach us to do right take us take our arms and teach us lie on Wipe your eyes, you got an old soul. Can you you free? Life is taking to do right. You made a great escape, so now you are safe. Cause you never caved and you never would. You hope the world will take care of your business when Kony the made infamous, famous. But how the world is taking care of your business when Kony is around and free? Life has take us, take our arms and teach us. what -oh -oh. Citizen amongst the populace. How wealthy these rocks gon' lift from this?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 We're <laughs> was er dus Nish uh, met uh, een nummer uh, Slowdown. Uh, zij is ook behoorlijk uh, bezig uh, de laatste tijd. Uh, zij heeft, uh, als het goed is, uh, komt er... Ja, hier staat het. 1 maart uh, zal zij dus samen met uh, Jerry Mendes van de Breakfast Club... Uh, gaat zij uh, in Beurt uh, in Rotterdam iets uh, doen. Uh, wil iedereen, mag je iedereen, mag je in ieder geval 23 euro uh, betalen voor de brunch en concert. Dat uh, vindt allemaal plaats om half vier op zondagmiddag 1 maart. En dan zal uh, zij dus uh, ja, min of meer ook uh, gaan spelen. Maar Gary Mendes is uh, daar ook uh, te gast. En zij, uh, zal, uh, of hij zal dan in ieder geval ja, wat verhalen vertellen rondom zijn muziek. Uh, een muzikaal en spiritueel reiziger zoals Sietzke dat zelf ons, schrijf, uh, ons opschrijft op het evenementenpagina van uh, Facebook. Want uh, Nies is Sietske Heun, want dat is uh, degene die erachter schuilt. En uh, hij heeft dus een product afgeleverd dat niet in hokjes valt te stoppen. Hip-hop in je smoel. Zoals uh, Sietske dat omschrijft. Um, dat uh, mag je dan ook meteen uh, gelijk. Uh, ja, dat, dat gaan we dan ook meteen uh, even rondtoeteren. Uh, 1 maart in uh, de Breakfast uh, Club uh, Bird. Daar uh, wordt het uh, gedaan. Raampoortstraat in uh, Rotterdam. Raampoortstraat 26, Birdstager.nl. Daar ga je uh, in ieder geval kijken voor hoe die. Middag, want het is uh, om half vier uh, hoe die uh, verder gaat uh, verlopen. Uh, half. nee, één uur begint het. En het concert dat uh, begint om half vier. Dus je hebt ruim de tijd om uh, gewoon een beetje te genieten. Ook uh, van uh, al het goeds wat uh, daar uh, zich afspeelt. En uh, uiteindelijk zal hij uh, deze Gary Mendes ook iets. Uh, ja, in ieder geval dat, datgene doen. Waar, wat Siesken nou net heeft opgeschreven bij het evenementenpagina. Uh, uh, Hip-hop in your smool. Dat is de, kort, uh, de korte omschrijving van het uh, geheel. Daarvoor hoorde je Isaac Bullock. Die uh, is ook uh, bezig. En het zal uh, mij niks verbazen als hij uh, vandaag of morgen... toch ergens van de zomer nog een keertje binnenkomt stappen... met een deel van zijn band om uh, wat, uh, wat, wat nee. dingen te laten horen. Uh, het gaat goed met hem. Hij heeft uh, in ieder geval uh, heeft die landelijke aandacht uh, gekregen... tijdens Serious Request met dat nummer Linus... En ja, dat heeft hij, daar heeft hij ook zelfs de televisie mee gehaald. En niet te vergeten, hij is ook bij Giel Belen geweest. Dus uh, het is in ieder geval uh, landelijke aandacht. En Isaac Bullock zal, denk ik, uh, het zal niet lang duren voordat hij uh, uiteindelijk ook wel echt uh, door gaat breken. Ook uh, het landelijke gaat, uh, gaat halen. Want uh, als je ook bij Radio 6 bent geweest uh, om daar je muziek al te laten horen... Dan lijkt het me sterk dat het een kwestie van tijd is dat ook de muziek uh, voor uh, heel Nederland uh, bereikbaar gaat uh, worden. In ieder geval voor ons was die al uh, eigenlijk heel erg bekend. Uh, nog iemand die uh, nou niet helemaal uit Haarlem komt. Hij woont er tegenwoordig, maar hij komt oorspronkelijk uit Heemskerk. Uh, Translated was een van zijn uh, bands. Hij is hier een paar weken geleden nog eigenlijk uh, aan het eind van het vorige jaar uh, hij geweest. Uh, toen kwam hij om zijn EP te promoten. Uh, hij heeft ook uh, volgens mij dit nummer gespeeld. Weet ik niet helemaal zeker. Maar ik heb het over Frank Doesburg. En dit nummer dat heet The Soldier's Tale. Tight, drink wine. I've always had a hard time adjusting to codes and the rules the lay. Instead of free, no wonder we still wander in a lonely taught you how to treat a lady, how to grace while they walk these shoes. Het blijft altijd heel erg mooi om de stem van Linda Kreuzen te horen. Uh, ze is uh, nog steeds uh, bezig om ook uh, weer nieuw materiaal uh, te gaan maken. Dit was eigenlijk ook uh, van haar uh, EP wat ja, min of meer. Als tussendoor uh, is, uh, nou ja, tussendoor. Het is uh, gewoon een EP die ze heeft uitgebracht. Uh, om ja, een, rauwe, een rauwe sessie, zoals ze dat zelf omschrijft. En dit, The Lonely Blues, dat heeft ze al uh, een aantal malen laten horen het afgelopen jaar, zeker. En uh, ze zal, als het uh, ze zich naar aan laat zien... ...zich ook dit jaar hier uh, een keertje melden bij uh, Alternative FM. Uh, wanneer, dat weten we nog niet helemaal zeker. Omdat er nog gegadigden zijn voor een bepaalde datum. En die bepaalde datum laat ik ook nog eventjes. Uh, dus daar ben je eigenlijk nog helemaal niks mee opgeschoten. Maar uh, het is ergens in maart. Dat is een beetje het uh, verhaal uh, wat, uh, wat, uh, wat speelt. Daar zou uh, Linda Kreus, die heeft er wel oren naar... En niet alleen zij, maar er zijn nog meer mensen... die graag nog ergens een keer in maart nog langs willen komen. Dus dat wordt een heel gevecht. Want ja, er zijn maar een beperkt aantal plaatsen. Uh, we hebben maar één donderdag. En als we nou meerdere dagen in de week hadden gehad... ja, dan was het allemaal niet zo'n probleem geweest. Maar goed, uh, dat, uh, dat hebben we nou eenmaal niet. Uh, daarvoor overigens uh, hadden we Frank Duesburg, ook geweest. Die uh, was uh, bezoeker in december. Ik geloof de 11e uh, toen hij is hier geweest. En toen heeft hij uh, zijn EP uh, onder de aandacht uh, gebracht... En die EP is ook heel erg leuk om te vertellen. Dat is uh, door een van de, de favorieten van Markers uh, uh, gedaan. Namelijk Tim van Doren. Hij woont uh, tegenwoordig in België. Maar die heeft uh, uh, het werk van uh, onze vriend uh, Frank Doesburg uh, min of meer geproduceerd. En meer een deel zelfs. Wie ook uh, geweest is en ook onlangs nieuw materiaal tot... Uh, ja, uh, Vlak voor het einde van het jaar kwam hij in één keer met uh, nieuw materiaal op de plop, proppen. Uh, dat album dat heet I'm a Tree. Het is uh, nou een uh, behoorlijk lang uh, album. Maar goed, het is het ook wel waard. Het is de collega van uh, Marcus van Dam. Maar dan ergens in Deventer. En dan weet hij ongeveer wel uh, welke kant het op moet uh, gaan. Ik heb het over Martin a van der Vrucht. More happy. Never been more happy Never been more pleased Never been more happy Never been more pleased Than sailing the rough seas She is so close Now I am so For bringing it up again I could be a happy man Still I'm drowning in your eyes Sinking deep in your voice It's not much of a choice But I'll still back to you Now baby I am sorry For calling you this way I was sifting through the mail As I found yours today Again I am sorry For bringing it all up again Candid Drowning in your eyes, sinking deep in your voice. It's not much of a choice, but I'll sail back to you, sail back to you in my. Weer een tijdje geleden dat uh, Halfway Station uh, wat materiaal heeft uitgebracht. Dit uh, brachten ze in september van het afgelopen jaar uit. En nu pas uh, komt hij eigenlijk uh, voor mij dan in ieder geval een beetje binnen. Omdat het in een jaargetijde getijden is uh, dat uh, het winter is. En tijd is om vooruit te kijken met van wat je eigenlijk nou wil. En daar gaat het min of meer, dit liedje ook. The Great Beyond uh, neemt een stap uh, in het onbekende en... Kijk wat je van je leven kan maken. Dat is een beetje de strekking van het uh, verhaal van Rikke Korswagen, Elma uh, Pleizier, uh, Mink Steglerburg. Uh, even uit mijn hoofd, dat zijn zomaar even wat namen die deel uitmaken van Halfway Station. Ze waren afgelopen week in de machinisten uh, te bewonderen. Dat uh, heb ik uh, eventjes uh, gauw gespot van Vera Jessen, uh, die uh, deel uitmaakt van Summerhoes. Uh, dat, dat is een andere uh, tweetal wat muziek maakt. Huiskamer, concerten en muziek zou je bijna kunnen zeggen. En daarvoor hoorde je overigens Martin van der Vrucht uh, met I'm a Tree. Uh, tenminste dat album wat hij uh, gemaakt heeft. En uh, dat, dat, dat is het, de vijfde track van uh, dat album. Dat, uh, dat hebben we even gedraaid. Nu uh, tijd voor uh, iemand, een dame die ook uh, bij ons uh, gaat langskomen. In april zal ze onze studio gaan bezoeken. Zij heet uh, Gabby Lieve, zo, uh, zo heet zij, uh, voluit. En het is de dochter van Martijn van Waveren. Nou, uh, zal die naam uh, Martijn van Waveren je meteen wel wat zeggen... want dat is uh, onderdeel van One Clueless Friend. Het blijkt dus dat hij gewoon een hele muzikale dochter heeft. En niet zomaar, het is uh, gewoon heel erg uh, goed uh, wat zij heeft afgeleverd. En dat zij dus nog maar 500 mensen uh, op haar Facebookpagina heeft... dat verbaast mij helemaal, want dat materiaal, dat is toch min of meer radiowaardig, moet ik er eigenlijk uh, bij zeggen. Zo radiowaardig dat ik uh, bijna zeg... van, nou, uh, alternatieve VM, wij zijn dan kleine bespelers... met alle respect uh, gesproken. Maar ik vind uh, dat je toch wel mag zeggen... dat het uh, wel op een landelijke zender thuis mag horen. Maar goed, wie ben ik? Luister zelf en oordeel zelf. Uh, dit nummer, dat heet Hide and Seek. En daar uh, doet zij dat samen met Jaap Rezema. Dus het is heel erg leuk om naar te luisteren. En zoals gezegd... Zal zij in april hier de studio van Sier van gaan bezoeken? Well, Ja, en dan moet ik hem ook heel snel stilzetten. Stil, stil want anders dan loopt hij door. Uh, dat was uh, leuk. Uh, zij hadden um, een vrijdagavond, vlak voor uh, dat uh, serie. Nou, Series Request 2014. Die was al onderweg. Maar wat hadden ze nou bedacht? Daar ergens in halen, Noord. Was een, uh, een platenhandelaar. Of tenminste een uh, man die een muziekwinkel uh, dreef. Of drijft. Dat is Onne Blomsteel van Noordhank Records. Die uh, had een, uh, een vrijstaand uh, bedrijfsruimte. En die denkt van hey leuk. Daar kunnen we nog wel iets mee doen. Namelijk een stukje serious request uh, bijdrage leveren. Nou dat hebben ze gedaan. En Leuk was een van de uh, bands die daarop uh, te zien uh, was samen met Raveller, de andere band... die wij nog bij het scheiden van de markt... van 2014 hier hebben gehad. Zal ik zal ook even kijken of ik nog iets van ze kan vinden. En dat ook nog even kan draaien straks... in het tweede uur. Want er komen in het tweede uur ook nog even wat opnames... die wij zelf hier hebben gemaakt het afgelopen jaar. En daar hopen we... Dat daar natuurlijk wat meer bij gaat komen het komende jaar. Want dat is natuurlijk wel de bedoeling. Uh, met alles wat wij, uh, wat wij hebben. Er zitten toch al wat naampjes uh, tussen. Zoals bijvoorbeeld uh, Aina. Die meegedaan heeft aan Gitarlem. En ook onderdeel is uh, geweest van. Ja, hoe kan het ook anders? Van Riders Rain. En uh, nou ja, Riders Rain, daar heeft, uh, dat is nog een verhaal apart. Ga ook even die opname zelf even bij, bij elkaar scharrelen. Want uh, dat, dat is iets. Ja. Dat was eventjes uh, schrikken op maandag uh, de 21 of 22 december. Daar wil ik even vanaf zijn. 22 was het zelfs. En dat het ineens tien voor half twaalf loopt je naar beneden. En dan hoor je ineens een opname die uh, uit jouw programma komt. Uit ons programma komt Jaap Koper. Want het is uh, nog altijd uh, dat we iets uh, met z'n tweeën doen. En een beetje natuurlijk ook de hulp van Martijn Luijten. En sinds kort, Jazeker, nog een klein beetje... De hulp van, uh, van Simon, die uh, ook nog mee gaat, uh, gaat doen de komende tijd. Dus uh, we zijn uh, inmiddels een beetje met z'n vieren, wat, uh, wat dat gaat. Uh, is allemaal heel erg leuk, maar tot aan het nieuws van 9 uur... hebben we nog een heel mooi nummer uh, klaarstaan. En dat is van Fabiana Dammers. En dat nummer dat heet Under Word. Hush, it is night. Starfall, and dreams pass by. Matches, mazes of colors in this past.